Know that when you look at me, there's so much that you just don't see, but. It's Verrode maatschappij Ze leiden het onder Ze vielen haar vrij Er is wat voor mijn kinderen Hij maakt soms op oorlogspad Maar werd ze ijsvast in het nou, Naar alle deur te nemen Als ze niet te klein en al hebben ze gejield, uit de losse kraaien is de riddom van het veld. Het hier heeft je honderd, een naaie heeske Ze polderden met toen ze bluwen af. Good day. Wat het de lied van Kurt Nogens kocht ze aan je zo Ze jezelt honderd En de taal die men haar bijbracht had Maar hij drood drood dat ze hij binnenkomt. binnenkomen maakt Het hier nou hast van toe Zo'n tent en laak dus het en dan.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 Wrote a song for you. And so much more I wanna do. Yeah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 listen. Ik ruk het beden. Ik kan niet meer slapen en ik ben wakker zat. Maakt weinig meer uit. Ik heb alles gehad. Ik wil niet meer. Denken.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 No!